Barbara met het NOS-journaal. Hillary Clinton is officieel presidentskandidaat voor de Democraten... bij de Amerikaanse verkiezingen in 2016. Verwacht werd dat ze dat zelf zou aankondigen in een videoboodschap... maar dat is niet gebeurd. Haar campagneleider heeft dat bekendgemaakt in een e-mail aan haar geldschieters. Clintons kandidatuur komt niet onverwacht. Acht jaar geleden was ze ook in de race voor het presidentschap... maar verloor toen van Barack Obama. Politiemensen hebben vandaag tijdens de marathon van Rotterdam actie gevoerd voor een nieuwe CAO. Ze hadden leuzen op de weg gekalkt en die later weer verwijderd. De wegbeheerder doet geen aangifte van vernieling. De vakbonden voor politiepersoneel eisen een loonsverhoging van ruim 3%, maar dat heeft nog niet tot resultaat geleid. Turkije trekt zijn ambassadeur bij het Vaticaan terug. De Turken zijn woedend over de uitspraak van de paus over de Armeense genocide. Tijdens de mis in Rome noemde hij de massamoord op Armeniërs door het Ottomaanse Rijk de eerste genocide van de 20e eeuw. Turkije erkent dat er Armeniërs zijn vermoord, maar spreekt tegen dat er sprake was van volkenmoord. Een groep gemaskerde mannen heeft vannacht in Kharkov... een aantal beelden van Sovjet-leiders omvergetrokken. Met deze anti-Russische actie wilden ze symbolen van het communisme... uit de Oost-Oekraïnse stad verwijderen. De politie kwam kijken, maar greep niet in. Het parlement van Oekraïne heeft deze week een wet aangenomen... die onder meer Sovjet-propaganda verbiedt. Ook maakt de wet het mogelijk om symbolen van het communisme te vernietigen.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 Het weer overwegend bewokt. In het noorden kans op een enkele bui. In het Waddengebied staat een zuidwestwind met windstoten. Vannacht minder wind. Morgen droog en in de loop van de dag meer zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. Met, met nu de nacht. I'm missing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 Like a star